Uit onderzoek van NOS blijkt dat deze deskundige niet heeft gekeken naar oud-financieel topman Van Dijk. CDA, PvdA en VVD vinden dat vreemd en ze willen opheldering van minister De Jager. De regering van Brazilië zet plannen om een grote stuwdam te bouwen toch door. De rechter heeft de bouw verboden, maar de regering gaat in beroep en heeft een groep bouwbedrijven groen licht gegeven om te beginnen. De waterkrachtcentrale in het Amazonegebied is van groot belang voor de economie, zegt de regering.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 Human Rights Watch is tegen een boerkaverbod in België. Zo'n verbod is contraproductief, zegt de organisatie. Vrouwen die vrijwillig een boerka dragen worden in hun rechten beperkt. En vrouwen die alleen de straat op mogen in een boerka moeten dan altijd binnen blijven. In het Belgische parlement staat voor vandaag een stemming op het programma... over een wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding in het openbaar te verbieden. Het weer eerst fris, zonnige periode, weinig wind. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Сядьте, я не знаю.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 Ja, wie nestelt zo'n beetje daar in? Meeuwen? Of? Um, ja, dat, nou ja, dat zijn uh, plevieren en, en uh, strandlopers en okay. echt die, die strandvogels. Die, die nestelen in die reep?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 En ja. daar zul je een oplossing voor moeten vinden. Ja, ja precies. Ja. Dat, ja, die, die heb ik nu nog niet zo nee, uh, voorhanden. Voor. Daar zijn we nu nog natuurlijk mee, vooral ook ja. met de gemeentes natuurlijk, dan, uh, in overleg. En, uh, ja. Ja, het is... ja. Dicht bij Zandvoort gebeurt er niet veel, neem ik aan. We krijgen in Zandvoort uh, eerst het naaktstrand nog. En ja. dan pas kom je eigenlijk aan het stille gedeelte. Ja. Tot de lange slag, en dan wordt het weer drukker. Uh.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 regelmatig de zee ingekomen. Ze dynamiek ook daarachter weer ontstaan van zand en allerlei ook soort. Kijk nu, het was natuurlijk zout, nu wordt het weer zoet. Dus dat is hartstikke mooi om dat allemaal te volgen. Ja.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 je kan het natuurlijk ook een beetje verslepen naar een goede plek. Wij ja. het wel hebben. Ja. ja, de natuur zijn gang laten gaan, hè, zoveel mogelijk. Nou. Dus dat, uh, Als de natuur zijn gang is gegaan, een... ja. dan noden we je graag nog een keer uit, uh, Maaike Veer. Dankjewel. Veel dat succes met het project. Ja. En bedankt voor je komst. En bedankt ja. voor je komst. Graag gedaan. Ja. You're nice.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 Bart Plateau en uh, Bart uh, uh, is een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 boek van de staat spelen, iedere dag, dus dat hoeft ook niet, leerde, leerde daar zoveel, maar dit is een, een, een, ja, ook docenten, conservatorium Rotterdam, treedt veel op met zijn vrouw, dat is een Russische pianiste, Anna Fikarova, maar speelt dan een heel ander soort muziek.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 Nee, dat is heel veel. Het was van de site die te downloaden en ik heb er uh, Johan Clement over uh, gesproken. Hè, collega, docent, uh, heeft er wel muziek van, maar dat is met het kwartet met Anna Figarova. Ja, dat heeft niet zoveel zin, want dat is, dat is niet representatief voor degene wat we morgen laten horen.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 Johan Clement, zijn de piano. Ja. En de verdere bezitter? Uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. zijn we blij mee. Fritz is er weer niet? Nee. Nee. Ik ben naar het stapje. Ik denk, ik heb, ik heb geen idee. Nee, misschien ziet hij nog wel op Aruba. Ik, uh, ik weet het niet. Uh, Vakantievieren vieren met, uh, met Joken. Ik heb geen, geen benul. Oké. Okay. Ook, uh, ook niet zo belangrijk. We hebben fantastische vervangers. Uh, vervangers, ja. Dus. Nee, gaat helemaal goed.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 Ja, ja leek, dus. Ja, maar moet een beetje, hu, beetje Herbie man achtig Ja, in die stijl. Uh, uh, een beetje de de, de. de fluit zoals van Roland Kirk bij, uh, bij Quincy Jones. Ja. Uh, uh, uh, gewoon goede, melodieuze muziek melodieuze muziek? Ja, absoluut. Ja. Nou, als je dan praat over een kwee songboek, ja dan praat je over de bekende, de bekende nummers zoals die vroeger geschreven zijn door uh, Cole Porter en zo. Porter, uh, ja, uh, Berlin, noem maar op allemaal. Ja. Huh? Uh, en Hammerstein en dat soort uh, modale componisten. Ja. Nou, dan neem ik mijn woorden terug. Dat is meer dan een moppie. Ja, hey. nou het zijn er wel twee. <laughs> ja, ja.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 Aangeschoven zijn uh, drie heren. Eén van de heren is uh, in ieder geval tweetalig, Nederlands en Duits. De overige twee heren Duits-talig als ik het zo hoor. Uh, er staan twee namen op mijn lijstje. Michael Weber en Cornelius Rine. Ja. En uh, die gaan iets doen met een uh, tentoonstelling in het Zandvoorts Museum genaamd. geopend. gisteravond geopend. Ja, ja gisteravond. Geopend, ja. Ja. Wie was dat? Uh, heel leuk. Ja? Ja. De, de mensen in het museum waren heel enthousiast over het werk en uh, ook de, wat de vrijwilligers daar gedaan hebben voor ons. Het was hm? heel mooi. Ja, uh,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 Ja, een gedeelte. Ja. Het is, de tentoonstelling bestaat uit de Bahnhofstraße en dan uit een kruisweg en uit een schilderij van meneer Strogis over de mevrouw Neda, die is doodgeschoten laatste jaar in Teheran ah ja. tijdens de demonstraties. Een ja. Ja. jonge vrouw. Ja. Ja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 zodat te kijken hoe men daarop reageert. Dat is een heel, heel belangrijke geschiedenis. Ik bezet een beetje. Het is de parallel tussen de vervolging, tussen Christus en, en de moderne geschiedenis. Uh, wat er gebeurt. En je moet daar naartoe gaan om um dat gevoel mee te krijgen daar, vanuit die schilder. Also, die moderne geschiedenis, dat is dan bieten. En Christus, dat is die oude geschiedenis. Dat is een parallel tussen die twee. En dat is gevoel, verzoeken ze. Rüberzubringen. En het is einfach erschreckend, dat 2000 Jahre ins Land gegangen zijn en mensen immer nog vervolgd werden. Dus dat is so, diese Geschichte. Gerade wenn man jetzt in, nach Teheran schaut im letzten Jahr, wo einfach der Wille der Menschen niet akzeptiert wurde. En ja. brutal dagegen vorgegangen wurde. Ook heden en da dus nog ja, dezelfde ik Verschrikkingen. Ik heb uh, gisteren gezegd: het gaat im Prinzip om onze Freiheit.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 Mag ik, maak daar zo'n kleine verbinding. Maar ik ja, ben ja. am 5. Mai daar. Ja, ja, ja. Und ja. Dan kunnen die mensen ook met me spreken. Ja. Zij vraagt: hoe komt het dat u zo goed Nederlands spreekt? Uh, ik ik ben vakantie sinds ik ben. De eerste keer was ik in 1976 hier. Okay. En sinds toen die tijd uh, bijna ieder jaar. Eén, twee keer. En ik heb ook vrienden hier. Oké. Okay. Dit ja. is een mooie taal. Yeah. <laughs> Dank u wel. <laughs> kunnen we ook die stemmen van Michael horen? Ja, dat is oké. Ja, oké. Okay.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 we zien van u tekeningen, Zeichnen? Sie zeichnen? Nein, het is. Oder äh, malen ze ook? die sind gemalt. Also die, die Bilder, die jetzt ausgesteld werden, der Kreuzweg is gemalt. En zwar is er gemacht met een Stencil, also ja. gesprayt zunächst. Ja. En dan äh, met Acrylfarbe reingemalt. Oké. Okay. Dat is een relativ moderne Technik, die da angewandt worden is, om um ja. dieses Thema aufzuarbeiten. En Michael? De Bahnhofstrasse is dan meer abstract. Van u? Gewerkt. Ja, ja we, we, we, zijn, we zijn een groep en iedereen doet het een beetje anders. Ja, maar wat zien we van u? Tekenen, schilderijen? Ja. Wat is, Zijn grote formaten, uh, ja, het zijn beelden. Beelden? Ja. En gewerkt met uh, gips. Ja. En. en, en uh, ja. Met, uh,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 ...elf jaar geleden in Zandvoort gekocht. Het ziet nog zo uit... ...alsof, alsof, je, alsof je het kan eten. Maar Moet toch het brood. Ja. Goed. Van de banketbakkerij naar En wat mogen we van u zien...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 Nee, dat zijn vanuit das sind video. Dat zijn beelden die uit einzelnen beelden zijn en zijn. Oké, gemontreden. Dat Nu op linnen. Op ja, linnen gebracht. Ja, Oké, okay, ja. maar met computer ja, gemaakt. Voor, Voorbearbeiderd en nog met computer gemaakt. gemaakt. Oké. Okay. Werken jullie vaak samen? Ja, het is uh, de eerste keer dat we... Uh,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 Maar dan heb ik overleggen en naar gezegd, komen jullie mee Collectief. en dan hebben we dat project ontworpen uh, om de Bahnhofstraat omheen en, ja, ik ben daar dood blij mee en ook een beetje trots dat ik hier in Zandvalt nu in het museum ben. <lacht> ja, het is zo. Ja, ja, ja. Het is een klein museum, maar het is een heel leuk museum. Ja. We, we hopen dat er heel veel bezoekers komen hè, en dat iedereen uh, er het zijn uithaalt.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Veel mensen voelen zich verantwoordelijk voor andermans kinderen. Ze denken dat het helpt om het goede voorbeeld te geven. Dat blijkt het onderzoek in de opdracht van minister Rouwvoet voor Jeugd en Gezin. Buurtgenoten waarschuwen kinderen die overlast veroorzaken of gevaarlijk verdrag vertonen. Bij een rood voetgangerslicht geven veel mensen het goede voorbeeld. Als er kinderen staan te wachten lopen ze niet door rood terwijl ze dat anders wel doen.